De volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Vanaf 1 augustus moeten huizenkopers minimaal de helft van de waarde van hun woning aflossen. Ook kan dan niet meer dan 110% van de waarde van de woning worden geleend. Minister De Jager van Financiën wilde eigenlijk nog strengere regels invoeren. Maar de banken waren bang dat de woningmarkt dan nog verder zou vastlopen.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 El Hamdoui zit weer bij de A-selectie van Ajax. Trainer Frank de Boer had hem twee weken geleden teruggezet naar Jong Ajax... nadat ze een woordenwisseling hadden gehad in de rust van het bekertuel tegen RKC Waalwijk. Vanochtend had El Hamdoui samen met zijn zaakwaarnemer een uitvoerig gesprek met de Boer... en daarna mocht hij weer met de A-selectie mee trainen. Het weer, in het zuiden blijft het helder, in het noorden vanavond bewolkt. Morgen overal zon en 11 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS.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 Oh okay.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 One thing we got